Door het winterweer rijden er in Groningen, Friesland en Drenthe de hele ochtend geen bussen. Arriva neemt ook maatregelen en laat minder treinen rijden. Op de wegen valt het mee, de meeste zijn schoon en het is er niet druk. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd, maar voor zover bekend zonder grote gevolgen. Code Oranje heeft bij sommige supermarkten in het noorden gezorgd voor hamsterwoede. Ze gingen bij de keten Pois opeens heel erg hard met toiletpapier en blikken bruine bonen, zegt de directeur tegen Omroep Friesland. Volgens hem is hamsteren echt niet nodig, omdat er gewoon wordt bevoorraad, hooguit iets later. Er zijn het afgelopen jaar weer meer winkelpanden leeg komen te staan. Dat heeft onder meer te maken met de opkomst van online shoppen, zegt een onderzoeker. Opvallend is dat ook steeds meer winkels in grote winkelcentra, zoals meubelboulevards, leegstaan. Daar was door corona een paar jaar terug nog een opleving. In Zwitserland is vandaag een dag van nationale rouw vanwege de cafébrand in Grand Montana met Oud en Nieuw. Daarbij vielen 40 doden en meer dan 100 gewonden. Vanmiddag om twee uur wordt er een minuut stilte gehouden... en luiden overal de kerkklokken. De Franse eigenaren van de bar worden vandaag ondervraagd. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het noorden sneeuw met veel wind en dan kun je sneeuwjacht krijgen. In het midden en zuiden valt regen bij 1 tot 5 graden. Maar later vanmiddag en vanavond valt ook hier op steeds meer plaatsen weer sneeuw. En dit was het nieuws op Slime. Ik voorspel het woord van het jaar, sneeuwjacht. Ik had er nog nooit van gehoord, maar je hoort het nu overal voorbij komen. Hè? Sneeuwjacht, de storm die eraan komt. Uh, Frans, dankjewel. je wel. over tien. Dit is Slam en je verkeersupdates van Flitsmeister. Zoals Frans net al meldde, weinig verkeer op de weg. Twee vertragingen, de A58 richting Breda... tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 11 minuten daar en de A59 richting Zonsheel. tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 14 minuten en de hoofdrijbaan is daar afgesloten. Twee flitsers, opgepast op de A2 richting Amsterdam. Koude 38.1 en de A4 richting Amsterdam. Bij Nieuwe Wetering daarbij 21.4.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 Levering. Alles geregeld via busvan.nl. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op awww.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Nu bij plus. Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals optimaal drinkjoghurt, een liter pak, 1 euro. En plus kookgroenten per zak van 200 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee.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 Neem de tijd met Pickwick. Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren... en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Omdat we van boekhouden. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires... verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier.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 De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo Dealer. 18 plus speelbrust. Ja. Serieus? Oh, Wat een geld. 18.000. verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè?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 Intratuin. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Ik wil heel graag dat huis, maar hoe krijgen we ooit de goedkoopste hypotheek? Rustig, we zitten toch bij Frits? Als het ergens lukt, lukt het bij Frits. Ze vergelijken echt alle banken. Oh my god, er scheelt weer een paniekaanval. Ja, thank god. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Je eigen zorgverzekering heb je geregeld.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 Gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk Protein Eetzuivel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. lekker hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Sorry. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Amster! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.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 Welkom bij Slam op je vrijdagochtend. Dit is de pre-party van je weekend en de snelste route naar je weekend. De grootste DJ is 24 uur lang in de mix. De Slammix maar het met nu groovy house tunes van Gus. Je hoort Gus tot 11 uur. Yeah. <laughs> <laughs> Ja, klopt. En dan uh, rij jij waarschijnlijk niet in het westen, want hier regent het alleen maar, uh, alleen maar op dit moment. Ja, nee, in het noorden. Hier is mooi wat gevallen. In, uh, in Heerenveen woon je geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, krijgt het noorden toch nog wat sneeuw, want uh, ik kan me ook voorstellen dat je begin deze week dacht van, uh, waar gaat het allemaal over? Nou ja, dinsdag was het hier ook heel erg, hoor. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En je wilde even ja. een shout-out naar iemand doen, toch? Of naar meerdere mensen eigenlijk? Ja, klopt, want uh, de strooiers die houden de kunnen gewoon de wijken niet bijhouden... omdat ze te druk zijn met de snelwegen. Dus ik wil echt wel een shout-out doen naar alle buren... die uh, met z'n allen de schouders eronder zetten... en dus de straat proberen schoon te houden. Iedereen is ineens een team of zo. Ja, dat is toch, uh, het zorgt toch voor een beetje saamhorigheid, zo'n uh, zo besneeuwde week. Echt wel. Nou, een beetje nou, shout-out deze hè? voor, voor iedereen die, uh, die bezig is met uh, de straat schoonmaken. En uh, Geraldine, uh, succes. Ben je onderweg naar je werk? Nee, ik ben met mijn vriend mee. Oké, okay, lekker. Oh, je bent hem even, even gezelschap aan het houden. Ja, zware ja de zware bus moet er af en toe uitgeduwd worden. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja. Zo'n zware bus vol met pakketjes. Uh, lekker bezig. Uh, werk ze daar en succes op deze vrijdag. Dankjewel. Oké, okay, vaderdag Geraldine, fijn weekend alvast. Doei Zelfde. doei. doei En dit is de X Marathon. Me, baby. Say it to me, baby. Show it to me, baby. I'm yeah. Slam X marathon Als je erbij bent, laat van je horen via de Slam-app. Dit is Franklin in de Slam-app. Slam, bam, bam, bam, lekker en muziek. Slam, groetjes uit Veldwins, uit België. But, uh, door uh, de harde wind wordt tot uh, signaal gewoon naar de zuidenburen gestuurd. Dat is lekker zeg. Uh, slam natuurlijk ook uh, wereldwijd via de Slam-app te horen. Carla is erbij. Lekker aan het plakken. Hij heeft, uh, heeft de tegels uh, op de muur geplakt, zou te zien. Volgens mij in de badkamer. Werk ze daar. En uh, Hans stuurt: Goedemorgen, Hielke. Muziek erbij om warm te worden. En uh, stuurt, van een, uh, stuurt een foto van een besneeuwd landschap, uh, zou te zien. Wat je ook aan het doen bent. Dit zijn de beats om je scherp te houden. De Slamix Marathon onderweg naar je weekend met Gus. Hey, Er zijn zoveel hotelkamers als in deze stad. Dat heeft natuurlijk een reden. Iedereen wil er naartoe. Er zijn zo'n 150.000 hotelkamers. Er zijn ook meer neolichten dan verkeerslichten. Ik heb het over Las Vegas. En hier bij Slam maak je kans op een reis naar Las Vegas. Jij en nog drie vrienden gaan die kant op. En je wint het bij Slam. Hoe je de kans op maakt, dat hoor je zo meteen. En dit zijn de beats van Gus de slime no you. So you. you know that everybody goes through it you might hurt god I'm Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. En als jullie daar zijn... Aan de andere kant van de wereld. Dan smijten jullie met geld. Want jullie krijgen ook nog eens mee. 2026 euro. En dat geld zet je in. In een van de casino's. Op rood of op zwart. Dan kun je die 2026 euro dus verdubbelen. Je maakt kans op de gok van je leven. Hier bij Slam. Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. Hoe maak je de kans op? Stuur Vegas Spaatje je leeftijd via een berichtje in de Slam app. Word je vanaf uh, maandag weer teruggebeld. Dan kun je meedoen. Met uh, ons spel in de roulettecilinder. Hier in de studio staat uh, nou, zo'n groot roulettewiel. Met daarin rode en zwarte vakjes. En uh, de vraag aan jou is, ga je voor rood of op zwart? De kans is 50-50. Heb je het goed, dan win je een fiche voor het uh, finale spel. En je kan ook uh, doorspelen voor nog een ronde als je het goed hebt. En dan kun je dus voor twee fiches gaan. En vergroot je dus uh, je kansen. Jouw kans op een reis naar Las Vegas is vanaf aankomende maandag weer bij Slam. Dus zorg dat je ook uh, maandag weer luistert naar Slam. Verder gaan we het zeker nog niet over maandag hebben. Eerst lekker weekend vieren. En uh, dit is de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Gus, tot elf uur in de mix.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 Der aarde iedere vrijdag 24 uur lang in de mix. We gaan door tot 6 uur morgenochtend en we hebben weer een mega line-up vandaag. Later onder andere rehab Jamie Jones en Joe Corey. De volledige line-up check je op slam.nl. En zometeen vanaf 11 uur kleptoon. Kleptoon komt eraan. I believe it with a regular show. I believe it with a regular show.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 Brooks met een zet. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse zakken Chio. 1 plus 1 gratis. Glorious Blake Original voor 1 euro. En alle Optimaal Drink. 1 plus 1 gratis. En voor die prijs. Jumbo. Wil jij je bedrijf verkopen?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 Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan...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 Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haast maken.